8 uur, Matthij Nijhuis met het NOS-journaal. Tom de Graaf wordt de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Hij is nu nog burgemeester van Nijmegen. De Graaf begint op 1 februari aan zijn nieuwe functie. Hij is dan vijf jaar burgemeester geweest. De Graaf noemt het voorzitterschap een kans die hij niet aan zich voorbij kan laten gaan. Hij volgt Guusje de Horstop, die was aangesteld voor één jaar na het plotselinge vertrek van Doekle Terpstra. De HBO-raad vertegenwoordigt alle HBO-instellingen in Nederland. Topman Gerritsen van de Autoriteit Financiële Markten roept banken en overheden op opener te zijn over de risico's van de schuldencrisis. Gerritsen, oud-topambtenaar op het ministerie van Financiën, zegt dat we, net als in de crisis van eind 2008, langs het randje gaan. Volgens hem moet het vertrouwen van de markten worden teruggewonnen door eerlijk te zijn, niet door de realiteit uit de weg te gaan. De AFM-voorzitter is het verder met DNB-president Knot eens dat een Grieks bankroet niet ondenkbaar is. Ziekenhuis De Tjonge Schans gaat in hoger beroep om een deel van het geld terug te krijgen dat het moest betalen voor een afvloeingsregeling. Het ziekenhuis in Ereveen moest van de rechter in totaal 1,3 miljoen euro betalen aan een personeelsadviseur die was ontslagen. De man had die vergoeding negen jaar geleden bedongen bij zijn aanstelling. De Tjonge Schans zegt nu dat zo'n exceptioneel bedrag niet uit te leggen is aan medewerkers, patiënten en financiers. Schrijfster Mensje van Keulen krijgt de Charlotte Keulerprijs. De literatuurprijs wordt elke drie jaar uitgereikt. De jury roemt van Keulens trefzekere techniek, uitnemende taalgevoel en verbeeldingskracht. Mensje van Keulen heeft verhalen en romans op haar naam staan. Haar debuutroman Bleker Zomer kwam uit 1972. Haar laatste werk, de verhalenbundel Een Goed Verhaal, is van twee jaar geleden. Aan de Charlotte Keulenprijs is 18.000 euro verbonden. Het weer steeds meer bewolkt en vooral in Noordwesten kans op het regen. Morgen eerst bewolkt, maar steeds meer zon, bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je woont in het huis van je ouders en wilt daar graag blijven wonen. Maar omdat je het huis erft, moet je het verkopen. Anders kun je de belastingaanslag van tienduizenden euro's niet betalen. Een nieuwe regeling dupeert duizenden erfgenamen. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. Hallo, ik ben Victor Brandt. En ik vraag even uw aandacht voor de collecte van fonds fondsverstandelijke gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap... zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten...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 Ga naar SwissSense.nl voor een vestiging bij u in de buurt. Ik ben Victor Brand en ik vraag even uw aandacht... voor de collecte van Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. U geeft toch ook? Dit is Radio 1.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 Stierengevechten in Catalonië zijn verleden tijd. Het mag niet meer. Dit weekend waren de laatste in deze Noord-Spaanse regio. Ik praat straks met Marius Kolf, die al jaren strijdt tegen de stierengevechten... en is daar nog lang niet klaar mee. Zometeen meer. Maar mijn eerste gast van vandaag is Sahar Navar. Een Nederlandse van Iraanse afkomst... En haar naam dook onlangs op in de Wikileaks-documenten... zijn openbaar geworden en sindsdien staat haar leven op z'n kop. Goedenavond. Goedenavond. Uh, we hebben afgesproken dat ik je mag tutoyeren. Goedenavond, Sahar dus. Ja, het is een heel spannend verhaal natuurlijk, althans spannend. Ik bedoel Wikileaks, de kranten en de media hebben er vorig jaar met name vooral bol van gestaan. En, en dan ben jij gewoon een Haagse die dan opeens ontdekt dat haar naam in die Wikileaks documenten staat. Ja, dat is niet alledaags. Nee, dat lijkt mij ook niet hoe, hoe kwam je daarachter? Ik kreeg op een hele gewone werkdag kreeg ik een telefoontje van uh, Buitenlandse Zaken... Met het uh, verhaal, je, staat, je naam staat in de Wikileaks uh, vast... en wij willen eigenlijk weten hoe dat komt. Um, wat dacht je toen je dat hoorde? Um, ja, ik weet ook niet wat erin staat. Ik, ik wist wel dat, dat ik uh, wel dingen had gedaan die eventueel daar konden zitten... maar wat er precies was uitgelekt, uh, wist ik niet. En dus vanaf dat moment was het eigenlijk min of meer een strijd om uit te zoeken... Um, wat, wat er nou werkelijk uitgelekt was, wat, wat in dat uh, rapport stond. Um, nou, dat verhaal is zo dat ik uh, in 2005 uh, was ik op reis in Iran. En toen heb ik uh, een studentendissident ontmoet in Iran. En uh, dat was een hele charismatische persoon... Uh, met een hele tragedische geschiedenis. En... Um, er was een klik. Er was iets van een kameraadschap uh, opgetreden. En, uh, en hoe kwam dat dan? Ik bedoel, wat had die man dat jij dacht van... hier wil ik wel wat voor gaan doen als ik terug ben in Nederland? Um, hij was... Uh, de meeste mensen van het Iraanse verzet zijn... Uh, ja, ik mag het niet zeggen. Ik weet ook wel waar ik zit. En, uh, bij onbremarkt. Zijn iets... Uh, zijn op wat ouder... En uh, ze hebben niet zo'n grote betrekking met Iran nog. Dat zijn mensen die zijn uh, ja, 30, 40 jaar al uit Iran. En daar hebben ze eigenlijk geen, uh, ja, geen echt goede gevoel bij wat er in Iran afspeelt. Hij zat daar, hij uh, maakte het erg mee. En daarnaast kwam hij van mijn generatie. En uh, uh, ja... Er was gewoon een klik. En, ja. en toen jij terugkwam in Nederland, ben jij eigenlijk werk voor hem gaan doen? Hè? Ben je ben hem gaan ik, helpen? Ja, ben ik gaan helpen. Ben ik zoveel mogelijk dingen ben ik aan het vertalen geweest. Uh, ik was bezig om zijn websites op te zetten. Um, gewoon, ik was het nooit met zijn politieke punten eens. Maar ik geloof in democratie en ik geloof erin van... ik ga vechten voor jouw recht om het compleet met mij oneens te zijn. Ja. Daar ga ik me volledig voor inzetten. Dat was, uh, dat was de gedachte die ik had. Ja, maar het gevolg is, omdat dit een, een activist was of in het verzet zat... Mm -hmm. dat jij uh, ja, op misschien een hele ingewikkelde manier... maar wel in die Wikileaks documenten kwam. Weet je hoe dat kwam? Um, ik werd op een dag gebeld dat hij in uh, Dubai zat. En, uh, of Dat hij over twee dagen in Dubai zou zitten. Of ik uh, erheen kon om een serie gesprekken te vertalen. Uh, tussen hem en Richard Pearl En ook tussen hem en de Amerikaanse ambassade daar in Dubai. Um, dat heb ik gedaan. En op de Amerikaanse ambassade... tijdens de gesprekken met de Amerikaanse ambassade... heb ik me natuurlijk moeten legitimeren. En toen is er opgetekend in het rapport... Dat ik uh, saaienaren waar ben met een Nederlandse paspoort. Ja, en toen is het dus het balletje gaan rollen. Toen is het balletje gaan rollen. Ja. Nou ja, de, toen is het in 2011 het balletje daarmee gaan rollen. Eigenlijk. Ja, maar wat zei. Wat toen werd je hier uiteindelijk gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. met deze mededeling. Uh -huh. wat, wat, wat, wat, was, wat, wat, wat zeiden ze tegen je? Ik bedoel, kijk uit. Of wat, wat was de mededeling van. Dat was eigenlijk wel de grote lijn. Dat was wel de grote. Uh, de grote boodschap, zeg maar, van um, ga vooral niet terug naar Iran. Um, als je daar iets gebeurt, dan uh, val je niet onder de uh, bescherming van het Nederlandse recht en dan kunnen wij ook niks voor je betekenen. Dus dat was eigenlijk het grootste boodschap van, van hun kant, van ga als, vooral niet Terug naar Iran, want wij hebben ook met de historie van dat verhaal van Zahra Bahrami. die begin dit jaar geëxecuteerd is in Iran. de Nederlandse Iraanse vrouw die daar uh, geëxecuteerd is. Um, maar was je niet heel blij met die waarschuwing dan? Ik ben uh, nog steeds. Ik ben nog steeds heel erg blij uh, met die waarschuwing. Het is alleen uh, wat daarna komt. Want tijdens datzelfde gesprek uh, wordt min of meer gezegd: van nou, wij hebben al genoeg mensen die dat probleem hebben. en wij kunnen helemaal niks voor ze betekenen. Nou, dan ga je doorvragen. En toen kwam, kwam ik met het indruk weg dat het, uh, toen ik daar een wegje liep... dat het om uh, 20, 30 mensen ging. Want zij konden mij niet vertellen, want ik bleef doorvragen... van hoeveel mensen gaat, gaat het om? Mensen zoals jij? Uh, nee, hoeveel mensen hebben problemen in Iran? Hoeveel mensen zitten vast in de Iraanse gevangenissen... Van de Nederlandse, met een Nederlandse paspoort? Um, wat voor cijfers hebben we het over? Dus toen ben ik cijfers in de lucht gaan gooien. 10, 12, 15, 13, uh, 30, 20. Ja, maar even terug naar jouw verhaal. Want ik ben vooral geïnteresseerd in jouw verhaal. Ik bedoel, ja. dan wordt dat tegen jou gezegd. Je staat in de Wikileaks-files. Je moet uitkijken. Je kunt niet terug naar Iran, want dat ja. is gevaarlijk. Uiteindelijk heb jij ervoor gekozen om daarna de publiciteit te zoeken. Waarom heb je dat gedaan? Met welke reden? Um, dat is voor mij heel persoonlijk. Het is... Uh, het is zo dat als je in zo'n land opgroeit als Iran... als je daar geboren bent... en als je daar in aanraking komt, uh, kom je... Ja. Er zijn twee dingen in Iran aan de hand. En er zijn twee, twee dingen heel erg sterk bekend over Iran. De willekeur en de terreur waarmee ze 30 jaar al... het uh, land uh, wordt gerend. Dus aan de ene kant... Uh, je hebt dan te maken met iets. Uh, mijn naam is nu bekend in verband met, een, met iemand die heel actief tegen de Iraanse regime is. Dus, je bent bang? Ik ben bang, want ik kan niet rekenen op hun reactie. Ik weet niet wat hun reactie zal zijn. Maar je bent zelfs hier in Nederland bang? Tot een grote mate wel, ja. En, en hoe uitzicht dat? Ik bedoel, wanneer, waarvan word je bang? Grote zucht. Ja, grote zucht, inderdaad. Want het, het is. Aan de ene kant kan je, je niet laten kennen. Kan je niet bang zijn, want we zijn altijd wel bang geweest. En om hier nog steeds bang te blijven zijn, gaat mij te ver. Dus uh, ergens leg ik dat, uh, dat gewoon naast me neer. Van oké, okay, dit is de werkelijkheid, dit is, dit is het leven. Maar ik ga juist de media opzoeken, want ik weet dat het Iraanse regime daar. Uh, daar, daar, ja, hoe zeg je dat, daar gevoelig voor is, voor westerse belangen. Ja, voor dus, westers, dus je zoekt de media ook een beetje om jezelf te beschermen? Ook, ja. En ook om, mij, om te zorgen dat mijn familie uh, in de aandacht komt. En, uh, de familie in Iran? Mijn familie in Iran. Ja Maar in de aandacht komt? Van wie? Um, in ieder geval op de radar van de Nederlandse overheid is uh, dat... ja. Dat, dat er wel op gelet wordt. Dat, dat, er, dat zij wel weten van... Um, er zijn... Ja, ja, hoe verwoord ik dit? ja maar je, ben, je, ben je bang dat, om, dat wat er nu gebeurt met jou... dat ze misschien daar in Iran je familie gaan lastigvallen? Daar ben ik wel bang voor, ja. Ja, laten we heel even luisteren naar een fragment uh, van uh, uh, SP'er uh, afgelopen weekend of afgelopen vrijdag was dat was hij in een tv-programma waar van. jij uh, ook te zien uh, was. Nee, we moeten nog oh. even gaan luisteren. Oh, dat was uh, Harry van Bommel, Laten we even kijken wat hij zegt. U moet vooral niet naar Iran gaan, want dan krijgt u grote problemen. U krijgt een grote probleem. En u zult ook in Nederland mogelijk in de gaten gehouden worden door mensen van de Iraanse ambassade. Want die hebben een uitgebreide dienst die ook in Nederland uh -huh. mensen uh, in de gaten houden. Ja, dat was Harry van Bommel uh, afgelopen vrijdag. Um, ja, hij, hij komt ook met die waarschuwing. Mm -hmm. Ja, maar uh, dit tast mij zo aan in hoe ik leef in Nederland. Um, ik ben hier juist gekomen om, uh, om veilig te kunnen zijn, uh, om mezelf te kunnen zijn en om in de openbaar te kunnen treden. Um, op het moment dat ik mij in mijn Nederland... en zo voel ik het, mijn Nederland uh, bedreigd wordt... Dan komt, het toch, dan, dan komt het iets te dichtbij. Hm. En dan moet ik actie ondernemen. Dan moet ik de regie over het gesprek over, over gaan nemen. En dan moet ik ook mijn stem daarin laten horen. Ja, maar heeft u uh, wat dat betreft uh, wel gelijk? Met andere woorden, is het wel terecht dat u bang bent? Dat kan niemand mij vertellen... Dus dat, dat kan ik u ook niet. Uh, geen antwoord geven. Het is wel, uh, het is wel zo dat, dat de terreurdaden op Europese bodem door de Iraanse regering. daar, daar is wel een historie voor. Um, in 1992 uh, in Berlijn, uh, in de Mykonos restaurant, dat er uh, leiders van de Koerdische beweging gewoon neergeschoten zijn in Frankrijk. Maar u bent ik... geen leider van een Koerdische beweging. Ik en ben... deze man die, waar u dus contact mee hebt uh, gehad... deze Vakhavar die nu in de Verenigde Staten zit... Wij hebben een beetje rondgebeld, dat is ook niet een heel bekende dissident. Dus met andere woorden, is het wel terecht dat u zo bang bent? Uh, ja, die willekeur, daar word ik toch wel bang voor, ja. Het, uh, het is niet... Um... Dit is niet zo'n regime die heel berekend kan zeggen... van waarvan je een berekening kan maken van... ja, dat is peanuts. Laten we haar maar met rust laten. Voor hetzelfde geld bedenken ze van... laten we een voorbeeld ervan maken. Ja. Um, dus ja, ik weet het niet. Ik, nee. ik, kan daar, ik, ik heb daar geen goed zicht op. En aan de andere kant van het, van het verhaal speelt voor mij ook... het feit dat uh, de Nederlandse overheid... Um, in mijn mening daarin tekort schiet... op het moment dat zij uh, dat verhaal van Zahra Bahrami is zover laten doorlopen... dat, dat zij uh, komt te overlijden in, uh, in Iran. Ja, want de kritiek was dat de Nederlandse overheid... meer had moeten doen, hè, op, ja. diplomatieke manier, op diplomatieke manier... om haar manier. eventueel te beschermen. Maar goed, zij zat in Iran. Zij was daar. U bent ja. hier. Ja, maar in dat gesprek werd ook gezegd... dat er meer mensen zijn in Iran die dat probleem hebben. Ja, maar u bent hier. Ik ben hier. Maar waarom ja. bent u dan hier in Nederland zo bang? Ja, dat is misschien een hele goede vraag. Dat, dat is een hele goede vraag waar ik geen, uh, nou ja, geen voldoende antwoord op kan geven... Nee, maar u, u, u zegt het is zo willekeurig, die overheid daar in Iran, dat ik het zekere voor het onzekere neem. Precies. Ja. En op wie bent u nou eigenlijk het meest bang? Is dat de, de boodschapper, het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken hier in Nederland of Wikileaks? Ik bedoel, wie, wie verwijt u dat? Ik ben enigszins teleurgesteld in hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken dit heeft aangepakt. Het feit dat zij uh, dat rapport niet naar voren hebben kunnen. Uh, dat de mensen die mij spraken dat rapport niet hadden gelezen en dus niet. Uh, ja niet wisten waar het om ging dat stelde mij erg teleur uh, wikileaks ben ik boos om ben ik echt wel boos om want die hebben uh, so, ja um, die hebben mij eigenlijk een beetje te koop gezet die hebben mij gewoon uh, met naam en al ja. aan het publiek uh, met alle gevolgen van met die... alle gevolgen van dien want hoe gaat het nu verder wat gaat u nu doen uh, ik probeer gewoon mijn leven op te pakken en gewoon mijn dingen blijven doen. Uh, ik, ga wel zoveel ik vraag wel zoveel mogelijk media-aandacht voor die mensen die nog vast zouden zitten. En uh, Harry van Bommel gaat uh, kamervragen stellen over uh, het cijfer van hoeveel Iraniërs zitten nou daadwerkelijk, uh, hoeveel Nederlandse Iraniërs zitten daadwerkelijk in Iran vast. Weten we dat wel? Kunnen we dat überhaupt weten? Want dat is nog een grote vraag. Hè? Dat, dat is nog van. Um, officieel zeggen ze drie. Uh, een week later is het. Uh, op het moment dat Harry van Bommel die vraag stelt, is het zeven. In een gesprek tegen mij zeggen zij: Ja, uh, het kunnen twintig tot dertig zijn. Wij kunnen het niet weten. Dus hoe groot is dit probleem? En wat moet de rol van Nederland daarin zijn? Goed. Nou, en natuurlijk uw eigen verhaal. Mag ik u danken? En uh, nou, su succes uh, zou ik willen zeggen. Nahar en ja. Nafar. En zij dook dus Het op in Radio Wikileaks. 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Gisteren werden in het Spaanse Catalonië de allerlaatste stierengevechten gehouden. Catalonië is de eerste provincie met een verbod op stierenvechten. En dat is een overwinning voor al die organisaties... die al jaren gestreden hebben tegen dat stierenvechten. Zoals het comité anti-stierenvechten. En daarvan is hier aangeschoven Marius Kolf, welkom. Ja, dankjewel. Dat was gisteren natuurlijk een prachtige dag voor u, of niet? Laten we hopen dat het een prachtige dag blijft. Uh, het verbod gaat feitelijk in op 1 januari 2012. Dus je zou kunnen zeggen dat ze nog best wel eens een, uh, een stierengevecht... gedurende deze maanden kunnen organiseren. Ja. We hopen natuurlijk voor niet. Het was het laatste officiële stierengevecht in Catalonië. Het vond plaats in Barcelona. In een volle arena, dat was ook al een, een uitzondering, want dat is al jaren niet meer vertoond. De arena's zijn meestal nog maar voor een kwart gevuld en dat geldt voor heel Spanje. Ja, laten we heel even luisteren voordat we verder praten naar een verslag van gisteren bij dat laatste gevecht in Barcelona. En verslaggever Rob Zoutberg. Aan de ene kant hier van de weg bij de monumentaal, de laatste grote stierenarena... arena. ...van Barcelona, de tegenstanders van het stierenvechten... ...aan de overkant van de straat, de voorstanders van het stierenvechten... ...mensen met Spaanse vlaggen, afscheid van iets ja, wat toch een traditie was. Ja, wat uh, hoop fluit, voor- en tegenstanders, u bent daar zelf niet bij geweest... Nee, dit keer een... niet, nee. maar dit was vorig jaar toen die stemming in het parlement plaatsvond... ...gebeurde er eigenlijk hetzelfde. Uh, aan de ene kant van de weg, inderdaad, de voorstanders en aan de andere kant de tegenstanders. De voorstanders, die roepen dan, voorstanders van het stierenvechten, hè? die roepen dan steeds maar dat, het vrijheid, dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Maar ja, aan de stier wordt natuurlijk niks gevraagd. Nee... Want u bent van uh, Comité Anti-Stierenvechten. Dat is een vrij grote organisatie, 12.000 leden. Maar dat is een Nederlandse club. Ik dacht wel gelijk van wat, wat moeten Nederlanders nou uh, in dat gevecht tegen dat stierenvechten? Ja, het is wel grappig, mag ik zeggen, dat um, dit nu in Catalonië plaatsvindt en wel in Barcelona. Want daar zaten ook onze oprichters. Wij zijn op verzoek van Spaanse dieren, dierenbeschermers en met een paar Nederlanders die daar woonden... Uh, opgericht om het Nederlands toerisme naar de stierenvechten te stoppen. De idee hierachter is dat uh, toerisme aan de stierenvechten... die stierenvechten ook mede in stand houdt. Dus al die kaartjes die verkocht worden. Die missie zijn we eigenlijk tien jaar geleden in geslaagd. We gaan nu door met het opzetten van projecten lokaal. En ik bedoel lokaal in de landen waar de stierenvechten plaatsvinden... Uh, dat doen we samen met zo'n 70 organisaties wereldwijd. En wij zijn eigenlijk de spin in dat netwerk geworden. Ja. Zo is het dus geëvolueerd. Ja, maar wel zijn door... eigenlijk toch, Nederlanders die daar zo mee bezig zijn? Wij zijn geen Nederlanders. Hè? We hebben dus ook Spanje op kantoor gehad. Nu weer niet. Nu zit er een half Nederlands, half Spaanse. En wij zijn een internationaal ze... kantoor ja, geweest. Jawel, maar u bent er wel heel erg bij betrokken als Nederlanders. En dat, dat, dat verwacht je toch niet eigenlijk? Ja, je kan als stichting, zoals we begonnen zijn, een doorgroei maken. En die doorgroei hebben we ook gemaakt. We hebben de naam ook eigenlijk veranderd. Comité Adjustiewetten, zeker, maar we heten nu ook CAS International. Dat is expres gedaan, omdat ze natuurlijk veel internationaler zijn gaan werken. Maar, maar even terug naar gisteren. Hè? In principe de laatste in Catalonië. Wat betekent dit nou werkelijk? Want het is ook maar één provincie waar ze nu stoppen. Het is geen uh, provincie, hè? het is een deelstaat. Het is een, een, een staat die zich uh, behoorlijk onafhankelijk opstelt binnen Spanje. Dat is ook een beetje een probleem nu. Want veel andere Spaanse staten zeggen... ja, dat doen ze alleen maar omdat ze onafhankelijk willen zijn. Dat is trouwens niet het geval. We hebben ook alle parlementariërs die hiervoor stemden. Hebben dat ook. Maar goed, het is een deel van Spanje. En in andere delen ja. van Spanje is dat stierenvechten nog gewoon. Niet zo heel erg gewoon. In Madrid had je dus bijvoorbeeld 30 jaar geleden 20 arena's. Er is er nog maar één. Dus het is allemaal, het is allemaal niet zo gangbaar meer als het wordt voorgesteld. Dus dit is het begin van het eind? Dit bedoel, is, zou je hopen het begin van het eind. Ik wil dat niet zo stellig zeggen. Wij zullen er zeker aan doorgaan, aan werken. Maar je mag hopen dat het begin van het einde is. Het is ook een beetje ons plan. We hebben we begonnen met gemeenten stierenvecht te laten verklaren. Daarvan zijn er nu bijna 100. Er zijn 96 gemeenten wereldwijd in de stierenvechtlanden. En dat is dus ook Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. Portugal en dan in Latijns-Amerika, een vijftal landen. Nou, 96 steden hebben zich tegen het stierenvechten verklaard. Waaronder bijvoorbeeld de hoofdstad van Venezuela, Caracas. De centrumgemeente heeft zich tegen het stierenvechten verklaard. In die arena vinden nu ook culturele evenementen plaats. En dus niet stierenvechten, wat ook vaak als cultureel evenement wordt beschreven. Maar gewoon kunst en andere, dat soort andere dingen. Ja, en, en kunt u nog eens uitleggen voor mensen die dat niet begrijpen waarom u zo tegen bent... Ben, daar word ik een beetje sprakeloos van. Ik kan me niet voorstellen dat, dat domme je Domme vragen... vraag. Nee, ik ga nooit tegen u zeggen domme oh. vraag, want ik vind uw vragen geweldig. Uh, nee, ik wil even zeggen dat... Uh, hoe kan je nou tegen voorstander zijn van... Gruwelijk leed dat dieren, zowel stieren als paarden, wordt toegebracht in die arenas. Het is een twintig minuten durend gevecht. Zogenaamd tussen man en, en, en stier, mannen en stier. De mensen die het zien en die onvoorbereid binnenkomen, dat zijn nog, dus er zijn nog steeds toeristen die daarheen gaan. Die, het zijn zes stieren die doodgaan tijdens elke voorstelling. Die hollen na de eerste stier al het, de arena uit en sommigen in tranen. Die hadden niet verwacht wat een bloederig geheel dat is. Mensen om de, om de arena's heen die daar wonen, die horen die stieren loeien van angst. En wij zijn natuurlijk intussen al wel achter dat dieren uh, uh, wezens zijn met een gevoel en met sentiment en dat ze dingen kunnen begrijpen. Satient beings wordt dat altijd genoemd. Ja, la Laat, dat... La laten we even luisteren naar journalist Edwin Winkels... die al heel lang in Barcelona woont. Die was gisteren ook bij ja. dat laatste stierengevecht. En hij le legt nog eens uit wat mensen er nou toch mooi aan vinden het ja, mooie aan stierenvechten vinden die mensen is uh, niet alleen de traditie... ...maar het spel, de dans tussen de, de torero, de matador en, en de stier. Uh, zij zien het niet als, uh, als dierenmishandeling. Uh, de stieren zich, ze worden gefokt, puur alleen gefokt. Die leven jarenlang hartstikke goed om alleen maar die ene dag... ...of die twintig minuten in de arena mee te maken. En uh, ik moet eerlijk, in, ja, in Nederland mag je dat eigenlijk niet zeggen... ...maar als je twee uur lang uh, de beste stierenvechters aan het uh, werk ziet... ...dan begrijp je ook wel iets van de fascinatie voor de mensen, van, de, van die traditie, van de cultuur. Ja, Marius Kolf, reageer daar eens op. Nou ja, ten eerste, ik zou er geen twee uur lang naar kunnen kijken. Dat lijkt me erg moeilijk. Er zijn heel veel uh, mensen die dat wel kunnen, helaas, misschien voor u. Nee, ja, het zijn er misschien nog veel, maar het zijn er wel steeds maar minder. En ze worden ook steeds ouder. Je zal geen jongeren zien in die arena's. Die mensen die op dat plein zaten in Madrid, weet u nog, een maand of anderhalf... het is eigenlijk in mei begonnen trouwens... Die hebben ze, een van de eerste verklaringen die ze deden... ze deden niet zoveel aan politieke verklaringen... ze vonden gewoon het hele systeem vervelend... maar een van de eerste verklaringen was... weg met stiergevechten. Dat was ook iets van de oude tijd. Nou En dan die twee uur, oké. Okay, maar wordt er die stier eigenlijk iets gevraagd? Niets. Nee. Hier worden die arenas ingeduwd. En natuurlijk, dat ze eeuwige verhaal van ze hebben een mooi leven. Dat is toch geen enkel excuus om een dier zo te gehoorlijk... Het hoort bij de cultuur, hè? De eeuwenoude traditie wordt er nou Nou, eeuwenoud, uit. het is ongeveer 17e, 18e eeuw pas begonnen. In de 19e eeuw is het geromantiseerd. Hè? En dat is allemaal heel sterk gemaakt, maar het is helemaal niet zo heel oud... als iedereen zegt. Hooguit een paar honderd jaar. Begonnen in de 16e eeuw. Rennen achter stieren stier, zodat dat vlees lekkerder wordt. Corrir, dat betekent rennen. Corrida is dan stiergevecht in het Spaans en, en nu uh, dit gebeurd is, dat we in Catalonië uh, een verbod krijgen... betekent dat dat uw organisatie uh, klaar is? Nee, dit is een stukje een begin op de werkzaal. We hebben begonnen met die gemeenten, dus vrij verklaren. Nu hopen we dat steeds meer deelstaten of provincies van landen... zich vrij gaan verklaren. Daar werken we heel hard aan. We werken overal over de hele wereld met die landen. Met lokale groepen samen en politici die we proberen te bewegen. En de pers. Hè, dus dat moet je allemaal inzetten om dan dus op dat provinciaal of, of deelstaatniveau stierenvechtvrij... Uh, gedeelte van landen te krijgen. Daarna gaan we op landelijk niveau. is dus echt nog wel een meerjarenplan. En dan hopen we natuurlijk de hele wereld stierenvecht vrij te krijgen. Ja, maar ik heb begrepen dat uh, mensen die voor zijn... inmiddels ook alweer iets ja. hebben bedacht. Ja. En die willen zorgen dat stierenvechten op de unesco -lijst, Heel lijst komt. Uh, de strijd van hart zich, kan je zeggen. Uh, opeens worden overal stierenvechten tot cultureel erfgoed ver, uh, verklaard. Ook rare stierenrennen. Zoals het gruwelijke evenement in Tordesillas. Waar een speer door een, allerlei mannen speer, een speer door een stier mogen jassen. Thank <laughs> you dat wordt daar voor die stad dan cultureel uh, erfgoed. Nou, ze zijn heel hard bezig om, om het tot cultureel erfgoed van UNESCO te laten verklaren. Wat een heel groot probleem voor UNESCO, en dat weten ze zelf nog niet eens. We komen er trouwens vanavond voor het eerst pas mee naar buiten afgesproken is dat ze ook in Spanje en op andere plekken daarmee naar buiten ja, komen. wat kunt u daar tegen doen dan? Stel dat het inderdaad... Op nou, toe... we gaan dan eerst eens even UNESCO waarschuwen dat toch 80% van de, van de bevolking van die landen daartegen is. Je kan toch niet iets op een werelderfgoedlijst zetten als het gewoon niet meer van deze tijd is. Je kan cultuur, hoe, hoe mooi en hoe oud ook, maar als als het niet goed is, moet je het afschaffen. En dan kan je het niet op een werelderfgoedlijst gaan zetten. En nu zie je dat UNESCO helemaal niet gewend is... om een discutabel onderwerp... dit is immaterieel cultureel erfgoed, hè, want de kinderdijk is materieel. bijvoorbeeld. Om dat op een lijst te zetten. Dat zijn ze, die middelen hebben ze helemaal niet om dat te ontdekken. Nou, Daar gaan we nu vanaf nu heel hard aan werken. Volgende week zit ik weer in Madrid voor een vergadering... waar we dingen in gang gaan zetten om... Uh, ja, UNESCO toch eigenlijk te laten zien van jongens, dit kan niet. Maar wat is nou het probleem? De commissie die erover gaat, dit jaar is de voorzitter Spanje. Ze hebben het allemaal heel goed uitgekozen. De website van het cultureel immaterieel erfgoed Spanje betaalt. staat links ja, Dus onder het wordt toch een hele strijd. Het logo van de nou, maar de gek is de strijd. Het gebeurt allemaal buiten de mensen om. Het de Spaanse overheid betaalt die website. Maar 80% van de bevolking wil geen stierenvechten meer. Hoe kan dat dan? Ja. Hoe komt dat dan, dat geld? U bent op uw vijftigste uh, uh, eigenlijk dit gaan doen, hè? Ja, ik, ik kan niet tegen onrecht. Dus ik, ik moest op mijn vijfde een keuze maken. Ik ga nu niet meer uh, de commerciële hoek. Ik ga nu eens naar een stichting zoeken. En toen dacht ik aan, uh, bijvoorbeeld aan dieren... maar ook aan kinderen of aan vluchtelingen. He, dus dat zijn de, de, de mensen en dieren, de wezens die zich in deze maatschappij niet zo goed zelf kunnen verdedigen. Ik maar, zelf... maar dit is uw grootste uh, aandeel? Het is dieren geworden. En door mijn verleden, ik spreek nogal wat talen... en ik heb veel PR gedaan, en allemaal van dat soort dingen... kwam deze baan op mijn pad. En of is het de voorzienigheid geweest, ik weet het niet. Maar uh, ik werd aangenomen als directeur. Dat is zo'n, nou, ruim zes jaar geleden. En uh, ja, gaat wel aardig geloof ik. We, ja. we doen heel erg ons best. En uh, we hebben heel veel uh, organisaties kunnen mobiliseren. Bijvoorbeeld in Latijns-Amerikaanse landen, waar lui alleen werkte of met z'n tweeën. En dankzij dat netwerk wat we hebben opgezet, wereldwijd, voelen ze zich gesteund in hun werk en kunnen ze ook uitbreiden. Maar, maar goed, het zijn de dieren geworden, maar het had net zo goed iets kunnen zijn voor vluchtelingen, begrijp ik. Ja, had het maar, ook kunnen zijn, ja. ja maar, maar, maar kunt u uitleggen waarom dan dit dan toch u zo vasthoudt? Om, om toch Als door te gaan? Als ik nu bij, voor vluchtelingen zou werken, zou ik me even goed vasthouden. Het gaat er mij om dat ik, ik wil graag op mijn manier een klein stukje van het onrecht in deze wereld bestrijden. Ja. Ik heb er de mogelijkheden voor nu. Dus, en ik heb de kans ook gekregen. En heb ik aangenomen en daar ga ik voor. Goed. Ik wens u daarbij bij veel succes. Mag ik ja. u danken voor uw komst naar Twee Dingen. Dank u wel, mevrouw Barbara. Marius Kolf was dat. En hij is dus directeur van het comité anti-stierenvechten. Goed, dat was Twee Dingen voor vandaag. Als u meer informatie wilt, dan kunt u naar onze website gaan. tweedingen.nl Daar kunt u informatie krijgen. En ook de uitzending nog eens terugluisteren. En zometeen op Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. En wat zijn jouw onderwerpen, Willemijn? Nou, nogal divers. Dat gaat van uh, Charlie Sheen tot Lee Towers hier in de studio. Kijk. Uh, Lee Towers dan, niet Charlie Sheen. En we hebben het over oh. onder andere de strijd tussen Samsung en Apple. En, nou, en nog veel meer. Dat allemaal na nou, het nieuws van half negen. Hier is Martijn huis. Radio 1. Het NOS-journaal. Tom de Graaf stopt als burgemeester van Nijmegen. Op 1 februari wordt hij de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Hij volgt Gusje Terhorst op, die was aangesteld voor één jaar... na het plotselinge vertrek van Doekle Terpstra. Wat Terhorst gaat doen, is nog niet bekend. Topman Gerritsen van de Autoriteit Financiële Markten... roept banken en overheden op om opener te zijn... over de risico's van de schuldencrisis. We gaan net als in de crisis van eind 2008 langs het randje, zegt Gerritsen... die eerder topambtenaar was op het ministerie van Financiën. Ziekenhuis De Tjonger Schans in Heerenveen probeert via de rechter... een deel van het geld terug te krijgen van een afvloeingsregeling. Eerder moest het van de rechter 1,3 miljoen euro betalen... aan een ontslagen personeelsadviseur. Dat had de man eerder bedongen bij zijn aanstelling. Maar het ziekenhuis zegt nu dat zo'n exceptioneel bedrag niet uit te leggen is. En volgens beroepsorganisatie Nu91 was er afgelopen zomer... elke dag onder bezetting in de zorg. In de drie zomermaanden kwamen meer dan duizend meldingen binnen... via een speciaal meldpunt. Ze kwamen uit het hele land en alle sectoren van de zorg. In de thuiszorg en de ziekenhuizen was het vaakst gebrek aan personeel. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 26 september, 1 over half 9. Goedenavond. De Amerikaanse studente Amanda Knox die staat morgen voor de Italiaanse rechter. Heel Amerika kijkt mee naar deze bloedmooie student die wordt verdacht van een bizarre seksmoord. Zo meteen het laatste nieuws daarover. En Samsung die heeft vandaag voor de rechter geëist dat alle iPhones en iPads van Apple uit de winkel gehaald worden. Deel zoveel in de ruzie tussen de telefoonfabrikanten die rollend over straat gaan. En na half tien is hier het icoon Lee Towers. En onze Joris Kreugel, die was op het station in Hilversum. Op deze plek werd precies 25 jaar geleden Michael Poillet door skinheads vermoord. En vlak voor het station staat een monument ten aangedachtenis aan Michael Poillet. En ja, daar loop je dan langs en dan denk je er altijd weer aan. Maar dan denk ik ook, hoe zou het met die familie zijn? Nou, zijn zus, die wil erover praten. Ja, dan zometeen Gerrit Jan Kooijman, onze tv-kenner en criticus. Goedenavond. Goedenavond. over Charlie Sheen, over ja. de aflevering Roast, waarin hij geroosterd wordt. Ja. Maar ja, goed, waarin hij helemaal kapot gemaakt wordt. Bijzonder grappig, dat zometeen. Maar eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag nou gewerkt aan een debat dat ik woensdag organiseer in Amsterdam Nieuw-West. Speak up Amsterdam. Dus okay. uh, druk, druk, druk. En het gaat over? Uh, jongeren en de, uh, hun publieke ruimte. Maar daar gaan we het niet over. We hebben over Charlie Sheen. Tot zo. Zometeen na negen, Luc in natuurlijk met Today's Topics. Mm -hmm. Maar eerst, Luc, wat zit je te doen? Ik ben van aan het twitteren. Ah, oké. Okay. Twitter.com slash BNN Today. <laughs> Namelijk? Nog wel. Nou, dat is weer een heel leuk fotootje. Nee, niks. Gaan van even aan het twitteren. Zometeen afwisselen het van de Sloot en zijn gelekte bekentenis. Een school met een steenmartige plaag. De verbouwing van Maduredam en de nasleep van die ontploffing in Zeeland. Ik liep dus naar de camping toe en toen zag ik dus een enorme rookwolk. En uh, ja, die richting uh, lag er al brokstukken op het fietspad. Ja, zometeen meer. Eerst, uiteraard, de sport. U hoort mede, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ze glinderen nog in Alkmaar, want AZ uh, is de verrassende koploper van de eredivisie na dit weekend En uh, natuurlijk is dat recht, dat vindt uh, tenminste de Australische aanvaller, Brad Holman. Ja, op basis van, van onze prestaties, van het uh, van, uh, van eerste, eerste ja, stuk van de competitie. Van wel, vind ik, uh, we speelden goede voetbal en, en, en de resultaten spreken vanzelf en... Uh, en uh, ja we doen het hartstikke, hartstikke goed op dit moment, zo so, uh, ja ik denk wel terecht. De Alkmaarse ploeg uh, maakt onder trainer Gertjan Verbeek veel indruk met een uh, energievredend spelletje. De spelers zijn stuk voor stuk heel erg fit en de fitste lijkt Holman zelf. De vraag is eigenlijk of hij ooit moe wordt. Ja ik ben wel eens moe. Ik ben, uh, ik ben zeker moe vandaag, maar uh, uh, nou ja. ja, ja. Je gaat gewoon voel voor en, en, uh, en je ziet het ook met, met alle spelers van onze helft het, het is echt een team die heel graag uh, voor elkaar werken en, uh, en voor elkaar vechten. En, uh, en daar zag je, je komt gewoon rust in met, uh, met 1-0 achter. En uh, ja, iedereen had gewoon vertrouwen in om, om te zeggen kom, we, gaat, uh, we gaan voel voor. En, uh, en dan zag je in de tweede helft terug uh, tegen Feyenoord en je maakt gewoon twee goals. Koploper AZ krijgt op deze week weer druk. Donderdag speelt de ploeg in Oekraïne tegen Metlis Garkov. En zondag wacht VVV dan weer gewoon in Vello. Feyenoord moet het een tijd doen zonder verdediger Ramstein. Hij liep in de wedstrijd tegen AZ een knieblessure op. Hij moet voorlopig rust houden en daarna wordt bekeken of hij geopereerd moet worden. En de Rabobank stapt ook in het vrouwenwielrennen. De bank die al flink wat miljoenen in de pompt, gaat een vrouwenploeg sponsoren. Marianne Vos en ploegleider Jeroen Blijlevens van Nederland Bloeit... zo heet die ploeg nu, stappen in ieder geval naar de nieuwe ploeg over. De Rabobank heeft de sponsoring voor minimaal twee jaar toegezegd. Straks om tien uur meer over die nieuwe ploeg... dan ook met Marianne Vos, als het goed is. En we kijken vooruit naar de Champions league wedstrijd van Ajax... morgen uit bij Real Madrid. Thank you Roberto. Radio 1 BNN Today. Ja, spannende dagen voor de Amerikaanse Amanda Knox, die 24-jarige student wordt ervan verdacht haar huisgenoot te hebben vermoord tijdens een uit de hand gelopen seksspel. Daar hangt uh, Amanda levenslang boven het hoofd, maar de kans zit er ook in dat ze vrijgesproken wordt. Morgen dan is de slotdag van het hoger beroep. En komt er dus als het goed is een, een, een na jaren een eind aan deze bizarre zaak die al sinds 2007 speelt. En vooral in Amerika voor extreem veel media aandacht zorgde. Michiel Vos, correspondent vanuit Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die zaak. Het is niet voor niets veel besproken. In de hoofdrol een heel mooi meisje, Amanda Knox... die verdacht wordt van een uh, seksuele lustmoord. Nou, dat spreekt lekker tot de verbeelding. Ik vertel nog even kort wat er ook weer aan de hand was. Je hebt gelijk. De seksuele lustmoord zou gepleegd zijn in 2007... in het Italiaanse Perugia door deze Amanda Knox... Amerikaanse studenten die daar in een huis samenwoonden... met meerdere meisjes, waaronder een Britse. Mm -hmm. Meisje Amanda Kirchner. En die, uh, Meredith Kirchner. En die is vermoord... ...op een avond en uh, er kwamen tegenstrijdige berichten door Amanda Knox... ...die was immers huisgenoten, dat ze eerst wel in het huis was ten tijde van de moord en later niet. Ze had een vriendje en daar werd ze die later die dag, toen de, uh, het lichaam werd gevonden... ...werd ze kussend aangetroffen, ze waren aan elkaar aan het zoenen in voor het huis. Uh, ze heeft gelogen dat iemand anders de moord zou hebben gepleegd... ...een man voor wie zij zou hebben gewerkt in een bar... Dat bleek later niet waar te zijn, want die man had een, een staalhard alibi. Mm -hmm. Die heeft er later aangeklaagd. Die zaak speelt op dit moment ook tegelijkertijd. Dus er is een civiele zaak en een strafzaak tegen deze Amanda Knox. En dat komt inderdaad deze week tot een, laten we zeggen, hoogtepunt. Omdat de slotpleidooien deze week plaatsvinden. En ook deze week, waarschijnlijk morgen of anders woensdag... Amanda Knox zelf zal pleiten voor haar vrijspraak. Ze zit immers sinds 2007 al in voorarrest in deze zaak. En ze zegt zelf, ik ben onschuldig. Ja. Ik ben het niet geweest. Het is een ander... Ander en er is inmiddels ook nog een ander, een vierde man, gearresteerd. En die, is al, die zit nu ook 16 jaar vast wegens moord op deze Britse studenten. Want het, het verhaal is dat zij met haar vriendje... Uh, ze wilde met dat andere meisje seks hebben. Zij wilde niet, en toen hebben ze een messteken om het leven gebracht. Ja, dat klopt. Dat, ja. dat is een beetje het verhaal. Ja. Zij, hmm. zij zou een soort kleine groep hebben geleid van haar vriendje... en die derde figuur, hmm. ik noemde net vierde figuur, dat is een beetje verwarrend, maar die derde figuur die inmiddels is gearresteerd... zij zouden seks willen hebben met die Britse. Die Britse wilde niet... ...stwartelde tegen 47 meststeken... ...waaronder een halsmeststeek hm. verder... Uh, ...zijn we nu en is natuurlijk die Britse dood en weten we dus niet precies wat er is gebeurd... ...want die Amanda Knox is volgens de aanklagers een duivelse iemand met een tweezijdige persoonlijkheid... ...een split personality die aan de ene kant heel naïef kan voorkomen, overkomen... ...en aan de andere kant natuurlijk iemand is die graag aan seks doet, wiet rookt en ja, uit is op duivelse seksspelletjes. Ja, ja, want wat zou er dan uh, die, die duistere kant aan haar zijn? Wat is daar aan bekend de van? Kant is natuurlijk allereerst dat ze gelogen heeft. Ze heeft allereerst gelogen dat haar werkgever, een bar-eigenaar, het zou hebben gedaan. Dat, mm -hmm. dat trok ze een later, een dag, in, een dag later trok ze die aan, uh, aanklacht in. Maar goed, toen was de beste man al gearresteerd en die heeft er dus nu met succes al aangeklaagd... en dat is nu een hoger beroep, et cetera. Maar goed, dat, dat was de eerste leugen. En ze heeft gelogen over andere kleine dingen... die er al dan niet zouden zijn gebeurd die eerste dag. En eens een leugenaar, zo hè, zegt natuurlijk de aanklager... altijd een leugenaar. Maar een leugenaar met een wat onduidelijke persoonlijkheid... zowel eh, donker als licht, zeg maar... dat is natuurlijk voor de Amerikaanse media... nu komen we een beetje op de media... dat is mm natuurlijk... -hmm voer voor de media, want die vinden dat natuurlijk prachtig. En vooral als we niet helemaal weten wat er is gebeurd. Dat doet ons een beetje denken bijvoorbeeld aan Natalie Holloway, die verdween ook. Hier hebben we dan in deze zaak weliswaar een lichaam en we hebben een moordwapen, een mes. We hebben van alles, maar er is niet helemaal duidelijk wat er die avond, het was over geloof ik... Uh, um, uh, Halloween, uh, die dag, uh, die avond. Wat is er toen precies gebeurd? En daarom willen we dat zo graag weten. Ja, en jij zegt, dat dat, dat verklaart ook de media-aandacht... maar plus dat ze een mooi, lief, knap meisje is. Hè? Net als bij Natalie Holloway, dat helpt ook. Ja, dat is wel een voorwaarde voor de Amerikaanse media. Uh, laten we heel eerlijk zijn en bot zijn. Als ze zwart was geweest, dan had niemand opgelet in de Amerikaanse media. Zo is het nou eenmaal. Uh, dat mag je geloof ik in Amerika niet zeggen... maar dat is wel een beetje zoals het speelt. Hm. Het is mooi genoeg om media-aandacht vast te houden... Ze heeft ook, en dat is een andere voorwaarde, ouders, in dit geval ook een moeder, heel belangrijk, die bereid is om avond na avond in allerlei talkshows... Net zoals bij Natalie pleiten. Holloway, was dat? Ja, ook zie oh. Natalie Holloway, ja. hè, een sterk voorbeeld. Maar ook deze moeder van Amanda Knox is bereid om in al die talkshows te zeggen dat haar dochter onschuldig is en het slachtoffer is geworden... van een soort Byzantijns-Italiaans justitiesysteem... waarin een Amerikaanse natuurlijk de weg niet kan vinden... en dingen zegt onder druk van politie die, ze later, uh, die later niet waar blijken te zijn. Maar nou is ze al veroordeeld. Dit is het hoge beroep. Ze is veroordeeld tot Juist. 25 jaar, geloof ik? 25 jaar ja. en haar vriend tot 26 jaar. Maar nou is er een kans dat ze morgen wordt vrijgesproken. Want die, dat DNA-bewijs, dat is niet helemaal duidelijk, hè? Er was cruciaal DNA. Onderzoek bewijst dat haar DNA op een mes zat... en haar vriendjes DNA, een Italiaanse vriend dat ze had, dat zat op de BH, het BH bandje moet ik eerlijk goed zeggen van de overledene Britse. Nou, dat DNA onderzoek is onderuit gehaald in een ander onderzoek. En dat is dus nu niet meer toelaatbaar. En dat heeft geleid tot de kansen voor Amanda Knox in dit hoge beroep. Maar goed, er zijn al meerdere juridische experts in Amerika... die hebben gezegd, luister, er kan vrijspraak komen deze week. Ja. Uitspraak zal waarschijnlijk zijn eerste week oktober. Er kan vrijspraak komen. Maar de, de aanklager heeft inmiddels gevraagd... niet zozeer meer om 25 jaar voor Amanda Knox, maar om levenslang. Dus het kan nu ook zo zijn dat het nog langer duurt voor Amanda Knox... of dat we iets krijgen van... Ja, je mag vrij, maar pas als de aanklager nogmaals een hoger beroep mag aantekening bij het hoogste gerechtshof in Italië. En dat kan natuurlijk nog jaren duren. En zo ja. lang moet je nog in voorrest blijven. Dus en, we weten het niet. En zo lang blijft deze zaak ook zeker op de kaart in Amerika, vermoed ik zo. Ja, Michel Vos, we horen later van je hoe het afloopt. Dankjewel. Oké, okay, geen dank. ADE! Je neemt een Amerikaanse celebrity, bijvoorbeeld Pamela Anderson, Bob Saget of Donald Trump... en die laat je vervolgens heel hard afzeiken door andere sterren. Nou, Dan heb je het idee van het Amerikaanse programma The Roast. En misschien wel een van de beste uitzendingen van The Roast... is de aflevering met acteur Charlie Sheen vanavond te zien in Nederland. Gerrit-Jan Kooijman is onze televisiekenner en een columnist voor onder andere televisier. En hij heeft deze aflevering al gezien met Charlie Sheen. Gerrit-Jan, goedenavond. Goedenavond. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord: en nog even: wat is de Roast? De ja, uh, Roast kennen ze misschien als de Nederlands versie gehakt, Niet zo geslaagd. Maar wat het is, is inderdaad. Heel erg flopt, volgens mij. Ja, <laughs> want daar waren, waren ze niet hard genoeg. Want wat is nou de kracht van de Roast? Uh, een celebrity, een bekend iemand die heel erg uh, uh, ja, controversieel is of heel veel gedaan heeft. Compleet afzeiken over alles wat hij fout, slecht of verkeerd heeft gedaan in zijn leven. Ja, en de celebrity zit er zelf bij. Die dat... zit er zelf bij inderdaad. Nou, ja. Dus de grappen komen drie keer zo hard aan. Ja, en die gaat daarna, als iedereen klaar is, gaat hij nog even proberen... al de afzeikers weer af te zeiken. Af te zeiken en misschien soms zichzelf wel een beetje te redden... van alle grappen en ja. maagoproblemen. Nou, dan heb je met Charlie Sheen, bekend van Toon and Half Men, die, uh, ja. die serie... Volstrekt aan de drank, drugs, horen, weet ik veel wat. Dat, dat lijkt dan wel heel makkelijk slachtoffer. Het, het was ook een makkelijk slachtoffer en daarom waren de grappen denk ik ook extra grof dit keer en uh, dat maakte inderdaad een hele goede uitzending. Even um, de introductie. Yes, we're here tonight to honor and hopefully arrest a man who was great in two things 25 years ago, Charlie Sheen. Ja. Yeah. Um, It, it, je zei al, bij hem was het wel heel hard. Hoe hard was het? Nou, er werden echt grappen gemaakt van inderdaad zijn kookverslaving... tot het misbruiken van zijn, van zijn ex-vrouw, die trouwens ook gewoon in de zaal zat. Dus wat als aan de ene kant heel die, die pijnlijk. Brooke, Brooke, Brooke um... Muller, inderdaad, die zat in de zaal. Die moest ook redelijk lachen om een aantal grappen. Dus dat vond ik heel stoer dat ze er zat. Maar het was wel heel pijnlijk toen ze op een gegeven moment... ook echt over zijn kinderen begonnen. Dat ik echt dacht van, mm, die, Daar heb je een fragmentje van. Dat is de, wie is Kate Walsh? Kate die... Walsh ken je uit Private Practice en Grey's Anatomy. En die uh, nou, was een van de afzijkers. En die heeft het you know, amazing, despite all those years of abusing... your lungs, your kidneys, your liver... the only thing you've had removed is your kids. <tied> ja, alles weggehaald, behalve je kinderen. Ja. Kon hij er een beetje om lachen? Hij moest er uiteindelijk wel om grinniken. En hij kan natuurlijk redelijk om zichzelf lachen... denk ik tegenwoordig, nou, als een escapades. Maar uh, hij zat af en toe gewoon met de boer... Als kies, met kiespijn een beetje, zo van... Dat het misschien toch ook wel iets over het randje ging. Ja. En die vrouw, die werd, werd dan weer in beeld genomen? Ja, die werd in beeld genomen. Er gingen op een gegeven moment ook grappen over dat ze niet heel slim was. Tenzij Charlie een lamp tegen haar aangooide. Dan kreeg ze tenminste enigszins het ging er nog een lichtje branden bij, haar, werd er gezegd. Ja, dat waren van die grappen dat ik denk van op het randje. Maar er kwam wel een goede uitzending uit. Nog even een fragmentje. Um, er werd een vergelijking gemaakt tussen Charlie Sheen en de dood van Amy Winehouse. Ja. Um, laten we daar even naar luisteren. Charlie Sheen, who became a tabloid fixture due to his problems with drugs and alcohol, was found dead in his apartment. Actually, you know what? I kind of actually just copied Amy Winehouse's obituary. It's, it's, I only had to change three things though. The sex of the deceased, the location of the body, and the part that says a talent that will be missed. Ja, heel grappig. Maar de vraag is natuurlijk, waarom doet iemand in godsnaam hier aan mee? Waarom doet Charlie Sheen er mee? Eh, nou, Charlie Sheen heeft denk ik iets andere motieven dan uh, de rest van de Roosters... die daar uh, in, in het verleden zaten. Charlie moet namelijk een nieuwe 2 serie verkopen. Hij, heeft natuurlijk, hij is ontslagen bij Toon Have Man... waar hij 100 miljoen voor kreeg als een soort ontslagpremie. Uh, doe mij die ook Afgekocht maar. Afgekocht voor 100 miljoen. Voor 100 miljoen inderdaad. En uh, hij heeft nu een nieuwe serie bedacht. Anger Management. Uh, nou, De titel zegt het al. Het gaat over iemand die een uh, anger management therapie moet... Gaat het over hemzelf? Uh, uh, of... uh, ja, een soort semi-autobiografisch. Zoals uh, toen men ook enigszins speelde met Charlie's uh, privéleven. Uh, maar die serie moet hij nog verkopen. Hij heeft iemand gevonden die die serie gaat schrijven. En ook die het gaat produceren. Maar nu moet de zender het nog kopen. En ja, als Charlie nog steeds bekend is als die idioot die met uh, uh, hoeren uh, en zijn kinderen in één huis woont... ja, dan koopt niemand die serie. Um... Nee, maar helpt dit dan je laten afzeiken? Ja, hij, hij kwam uiteindelijk wel dat hij terug met een soort van... nou ja, dat hebben we allemaal gedaan, allemaal gelachen... nou ja, laat me nu maar weer normaal doen. En ook zelfs bij de Emmy Awards vorige week... bood hij excuses aan voor zijn gedrag van het afgelopen jaar. Ja, maar dat vertelde jij net, Je geloofde er geen barst. Ik geloofde het niet. Ik denk dat hij echt gewoon bezig is om uh, ja, weer aan het werk te komen. ja. Maar ja, dan is dit dus een soort van. Wat hij ermee wil bereiken, is. Dit, zo was ik, drugs, kook, weet ik veel wat. Uh, ja. Nou ja, de hoeren. En dat heb ik achter hem gelaten en kijk nu de nieuwe Charlie Sheen. De Charlie Sheen die om zichzelf kan lachen en het ja. allemaal maar een beetje. Maar ook bij, dus dus bij de Emmy's geloofde hij niet, maar hier geloofde hij het ook niet. Hier geloofde ik wel dat hij om zichzelf kon lachen, maar of hij nou helemaal van een persoon is, geloof ik niet. Was dit de beste aflevering van The Roast? Ja, tot nu toe wel echt uh, grof. Uh, ook onderling goede grappen, goed geïmproviseerd. En Charlie uh, werd, nam zichzelf ook nog even in de zeik. Dus ik vond het een goede aflevering. Te zien dus vanavond op Comedy Central om tien uur. Gerrit-Jan, dankjewel. Alsjeblieft. Radio 1, The LM Today. Ermen Wellemars, die traint voor de Olympische Spelen in Londen. Vandaag uh, trapt hij af. Hij gaat de zeilen met Lopke Berkhout en Lisa Westerhof. En dat hoor je straks bij ons rond kwart over negen. En Lee Towers, die is na half tien te gast. En uh, we hebben de gouden microfoon en de elleboogbeschermers alvast klaar liggen. Maar eerst de dag van onze eigen Joost Kleugel. Bij een steekpartij op het eerste koron van het heel station is in de afgelopen nacht de 23-jarige Michael Poirier uit Huizen om het leven te komen. Vanmorgen werden op het Hilversumse politiebureau vijf verdachten uit Amsterdam, die bij de vechtpartij waren betrokken, verhoord. Rond kwart over twee kreeg de politie een telefonische melding binnen van een vechtpartij in de omgeving van het station. Later gevolgd door de mededeling dat iemand met een mes gestoken zou zijn. Toen agenten arriveerden bleek de jonge man uit Huizen al te zijn overleden als gevolg van steekwonden. En dit is een krantenartikel van 25 jaar geleden. En dat gebeurde allemaal in Hilfsum. Michael Poirier werd op het station door skinheads neergestoken en overleed. En ik was op die avond hier aan het stappen... en dat nieuws dat sloeg echt in als een bom in het dorp. En voor de ingang van het station in Hilfsum staat al jaren een monument... met twee grote handen en er staat onder andere een tekst onder van verdraagzaamheid. En 50 meter verderop hangt ook nog een gedenkplaat met een foto van Michael in een nisje van een kantoorgebouw. En elke keer als je er weer langs loopt, dan denk je er toch weer aan. En dan denk ik ook altijd van... hoe zou we nou eigenlijk met die familie gaan na al die jaren? Dus ik heb de zus van Michael opgebeld, Mireille. En die wilde met mij hierover praten. En het is ook vandaag de dag dat hij herdacht wordt... Je zei net van het lijkt wel alsof ik op hem sta yeah. hier. Hè? Ja, want hij ligt nog steeds hier voor mij. Ik zou meegaan en ik had die avond geen geld om te gaan stappen. Dus ik ben thuis gebleven En ik zei tegen hem van ik zie je morgen. En die morgen die kwam dus niet meer. Hij was naar een concert geweest. Hij was naar een concert geweest van Mr. Review. En hij was van het concert uh, had hij honger gekregen. Dus hij met een vriend Mark is hij naar een, uh, een snackpark gegaan om patatje te halen, milkshake te halen. En omdat het zo warm was, en wat van het dansen en van de drukke avond, zijn ze dat op, het, uh, op een bankje op het station gaan opeten. Toen waren aan de overkant was een grote groep skinheads en die wilden de trein naar Amsterdam pakken. Er was één jongen die kwam het perron over naar hun toe en begon eigenlijk gelijk te slaan met een grote stok. En die sloeg de patat uit hun handen en de milkshake. En hun twee waren zo overrompeld, want ze dachten eigenlijk dat ze om een vuurtje kwamen vragen. Toen kwam de hele groep eraan, ja, ongeveer vijftien, ik weet niet meer precies hoeveel het er waren. En die hebben dus allemaal zich ermee bemoeid, ze zijn allemaal gaan slaan en schoppen. En eentje had een mes en die heeft hem gestoken. En Michael kon niet wegkomen omdat ze hem uh, aan zijn haren en aan zijn sjaal vast hadden, zeg maar. Dus hij wilde wel weg en hij heeft zich alleen maar verweerd, want zijn handen waren helemaal blauw. Dus hij heeft geprobeerd om uit alle macht uh, eraan te ontkomen, maar dat lukte dus niet. 25 jaar ben je verder. Denk je nog altijd aan hem? Ik heb altijd de maand. September is voor mij de meest emotionele maand die er is. En uh, ik vind het heel fijn van dit jaar, want we denken het eigenlijk ieder jaar. Maar omdat het dit jaar zo groots aangepakt wordt, komen er ook mensen die, uh, van vroeger. Dus vrienden van hem. Dus uh, eigenlijk staan we hier altijd maar met een heel klein groepje, alleen maar familie. Als ik ook hier ben, ik ga, als ik uitga of ik uh, voel me naar, ga ik altijd hier zitten en... Niet echt met hem praten, maar wel even met hem samen zijn, zeg maar. Ja, gewoon even bij hem zijn. Hoeveel impact heeft dat gehad gewoon binnen je familie? Jouw vader is drie jaar geleden overleden. Ja. Je moeder leeft nog wel en ja. die wilde eigenlijk niet echt meer over praten. Zeg, ja, ik heb nee. al alles gezegd. Het heeft uh, mijn leven totaal veranderd. Ik denk dat ik op mijn zeventiende in één klap volwassen was. Nu heb ik dat niet meer zo vaak meegemaakt. Maar de eerste jaren kwam ik dan wel eens een grote groep skinheads tegen. En dat zijn echt niet allemaal slechte jongens. Maar als ik die tegenkom, dan dan krimp ik in elkaar van angst en ellende en dan denk ik dat ze mij gaan pakken. Dus ik ben bozer denk ik geworden op onrecht. Uh, dat je niet makkelijk denkt over dingen en dat je het je heel erg aantrekt als er weer wat gebeurt. En dat heeft mij daar ook in veranderd. Als er dus weer iets gebeurt of er is weer een lage straf gegeven. Of uh, nou ja, die jongens, degene die gestoken heeft, die heeft twee jaar negen maanden gezeten. Nou, daar kan ik tot op de dag van vandaag heel boos op worden. Ik bedoel, zo'n jongen die is nu gewoon weer vrij, heeft waarschijnlijk een gezin, heeft gewoon een gelukkig leven. En ik zeg altijd van uh, hij heeft twee jaar ruim gezeten en wij hebben gewoon levenslang. Ik heb geen broer, geen neefjes en nichtjes van hem, geen schoonzus. En dat pakt me nog steeds iedere dag. Uh, ja, Als ik dan hoor dat iemand uh, gelukkig is met zijn broer of leuke dingen gaat doen, dan denk ik... Mr. B repeats. Life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo I see you. Y'all live through me, so I'mma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fast to enlight you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. hey yo, know this, I've noticed what it is about those licks. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like old Otis, we just slide. through this thing called live. Everything's gonna be alright. As you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Repeats. What if I never went and smoked that first split What if I never gave him that first kiss What if I never even heard EPMD Would you still notice me What if I never went and heard Berg's first demo Gave him a call to the crib Would I still be known as the fellow Rolling with the dude with a cello What if these questions arise As I look in my eyes And I see my own surprise Wondering what path lies before me Probably the same as the ones before me And I'll toss it right down to my seed. A Mr. B and I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Het mystery repeats. BNN Today. Hashtag Durft te Vragen. En, ja. en de Reus vraagt: waarom heeft Oom Dagelbert in het Donald Duck een geluksdubbeltje en in DuckTales een gelukskwartje? Hashtag Durft te Vragen. Hallo met Jos Beekman van de Donald Duck Redactie. Het gelukskwartje bij DuckTales. Uh, is eigenlijk per ongeluk ontstaan als foutje. In de Donald Duck zelf heet het, uh, het, dubbel, het, muntje, het geluksmuntje van vandaag, ...weet het, sinds jaren nog het geluksdubbeltje. Maar DuckTales, uh, de tekenfilms van Disney, worden gedistribueerd door een ander bedrijf, Buena Vista. En die hebben eind jaren 80, begin jaren 90, toen DuckTales op televisie was en het, uh, de teksten werden nagesynchroniseerd per ongeluk gelukskwartje geïntroduceerd. En dat houden ze consequent vol. Nu worden de DuckDales tekenfilms herhaald op uh, Disney XD. En um, ja, dat blijft gewoon zo. Maar het is officieel geluksdubbeltje en niet gelukskwartje. Hashtag durf te vragen. Ja, dat weet je dan ook weer. Zometeen na negen en nog veel meer binnen Today. Met Erben Wennemars, met Samsung versus Apple en met Lee Towers onder andere. Eerst het nieuws. Met Martijn Huis. Ja. En. Internet. Langs Twitter. Kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Wat zegt die partij jou? Wat zegt die omroep jou? Bedient die jou in bepaalde behoeften? Ik hoor alleen heele, hele, hele de stilte. Prachtig is dat. Door de vakantiekilo's en uh, minder bewegen ben ik wel zwaarder geworden. En die wil ik eraf hebben. Maar u ziet er prachtig uit. U ziet er ook helemaal niet dik uit. De gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavard Topkwaliteit. Zoals Beavard Nieuwe Teken- en Vlooiendruppels. Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijdt met gemak. Beavar, de mensen die van dieren houden. Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht... voor de collecte van Fonds Verstandelijke gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap... zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten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 Ik ben Victor Brand en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van fonds verstandelijke gehandicapten. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. U geeft toch ook. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons Plan. Wij bieden een driejaars deposito met een vaste rente van 3,75%, onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Dat is Leaseplan Bank.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 Bijvoorbeeld met een cd, waarop we in onze eigen studio een exclusief interview met Menno Lanting hebben opgenomen. Speciaal voor u. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer voor managers. Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een éénjaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Dit is Radio 1.